9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Milieuorganisatie Greenpeace voert actie bij het hoofdkantoor van Nike in Hilversum. Actievoerders hebben een groot t-shirt op de voorgevel gehangen... waar groene vloeistof uitdruppelt. De t-shirts van Nike worden in China gemaakt... en volgens Greenpeace lozen de producenten daar giftige stoffen in het oppervlaktewater. Nike zegt dat het een milieuvriendelijk bedrijf is. En Greenpeace daagt Nike uit om wat aan de lozingen te doen. Het is niet duidelijk hoe lang de actie in Hilversum duurt. Gisteren werd er door Greenpeace ook actie gevoerd bij Adidas in Duitsland. Het bouwbedrijf Ballas-Nedam heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst behaald. Ondanks moeilijke marktomstandigheden. De winst verdubbelde van 2 tot 4 miljoen euro. Maar de omzet daalde van 625 tot 608 miljoen. Het bouwbedrijf had het afgelopen half jaar last van toenemende concurrentie. En verwacht dat het ook de rest van het jaar moeilijk blijft in de bouw. Ballas Nedam is blij met de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Volgens het bedrijf is dat goed voor de woningmarkt. En op termijn voor de nieuwbouw van huizen. Slopers zijn begonnen met het afbreken van de schoorsteen in Rotterdam, die gisteren knakte door de harde wind. Eerst wordt het stuk aan de bovenkant gesloopt waar de knik in zit. De verwachting is dat het werk aan de schoorsteen aan de Keileweg uren gaat duren. De omgeving is afgezet. De schoorsteen van zo'n 70 meter staat op een industrieterrein dat voor het grootste deel niet meer wordt gebruikt. Op het Indonesische eiland Sulawesi is een vulkaan uitgebarsten. De Lokon spuwt as, lava, zand en stenen honderden meters de lucht in. De uitbarsting werd al verwacht, omdat de vulkaan aan de noordkant van het eiland steeds actiever werd. De afgelopen dagen zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. En de komende dagen moeten nog veel meer mensen hun huis uit. Het vliegverkeer van en naar de stad Manando, Manado heeft vooralsnog geen last van de uitbarsting. De lokon van bijna 1600 meter hoog is een van de actiefste vulkanen van Indonesië. Dan het weer nog in het noordoosten bewolkt en af en toe regen. Van het zuidwesten uit opklaringen. En vanmiddag wisselend bewolking en zon elkaar af. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen begint zonnig, maar smiddags is er kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Diemen tussen Oudekerk en de Amstel... en het holendrecht staat een file van 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is er dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... 3 kilometer file tussen Delft-Zuid en het klein polderplein Dat komt ook door een ongeluk op de A20... Daar is één rijstrook dicht bij uh, Rotterdam Centrum. En de A29 nog steeds bergen op zomer richting Rotterdam... vanwege een spoedreparatie tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht. 12 kilometer file. U kunt het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Uh.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Stak maar weer eens praten over dat uh, omkoopschandaal in de Turkse voetbalwereld. De Turkse bekerwinnaar Besiktas heeft de nationale beker teruggegeven aan de Turkse voetbalbond. Uit protest hoort u zo meer over. Eerst naar de wereldwijde Toeren Hoge Schulden. Nou, het is inmiddels een schuldenberg waar je niet meer overheen kunt kijken. Niet alleen Europese landen, maar ook de Verenigde Staten... zitten nu midden in een discussie hoe die problemen op te lossen zijn. Want ook in de Verenigde Staten beginnen de schulden het land boven het hoofd te groeien. We gaan erover praten met econoom bij BNP Paribas... Investment Partners Joost van Leenders. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zit op het ogenblik de politiek de economie in de weg? Ja, nou ja, in is zin wel. In, in, in de Verenigde Staten zeker... Kijk, in Europa en zeker in, uh, in landen als Griekenland, Portugal, Ierland... is het natuurlijk echt een economisch uh, probleem. Um, in Amerika is het vooral een politiek probleem. Het is wel op te lossen, maar dan moeten de democraten en de republikeinen het wel eens worden. Maar in Europa is het toch ook op te lossen? Of dan gaat iedereen toch vanuit dat het wordt opgelost... maar ze praten er alleen veel te lang over. Ja, het hangt een beetje van het land af. Ik denk dat Griekenland is natuurlijk, een, is natuurlijk, een moeilijk, is natuurlijk een moeilijk probleem is. Uh, de, steun, de steun is wel nodig. En in die zin is, is het misschien op te lossen dat markten weer een beetje kalmeren. Maar het is natuurlijk een enorme taak waar het land voor staat. Enorm grote begrotingstekorten en een, en een hoge schuldenlast. Hè. Ongeveer anderhalf keer de omvang van de economie. Uh, dat is in Amerika lager. Bovendien is Amerika een land met een, een, een behoorlijk groeipotentieel. Als je dat nominaal bekijkt, dus dat is dan de reële groei en de inflatie... dan kan het land wel rond de 5-6 procent groeien. Um, ja, in Griekenland... Uh, is dat natuurlijk een, een stuk moeilijker. Uh, ze moeten geen, geen inflatie hebben, maar de, de prijzen moeten juist dalen... om weer concurrerend te worden. En dan is het wel heel moeilijk om je schuldenproblemen op te lossen. En dat is wel een groot verschil met de Verenigde Staten. Even terug naar de Verenigde Staten, namelijk de dreigementen van Moody's. Uh, we hoorden dat hier gisteren, gestellend en Poors. Uh, dreigen nu ook met een afwaardering van Amerika. Um, van het verlagen van de AAA-status, want daar hebben we het dan over. Ja. Uh, Helpt dat, denkt u, om er uiteindelijk in Amerika uit te komen? Zal die druk bijdragen... Aan een compromis? Nou, ik denk dat men wel weet dat de druk zo groot is. En wat dat betreft is het natuurlijk ook... Die waarschuwingen zijn niet echt nieuws. Het probleem is natuurlijk dat um, het, het, ze, ze kunnen in één keer... Van triple E naar de laagste staat naar D gaan. Van default, dus wanbetaling. Als ze er echt niet uitkomen. En als dat schuldenplafond niet verhoogd wordt. Want dan mogen ze gewoon geen geld meer lenen. Dus dat, dat is het probleem. Maar um, ja, ik neem toch... Ik, ik, ik moet wel het is zeggen, bijna ondenkbaar is, he, dat ze er niet uitkomen. Ja, er zijn wel Amerikaanse politici die zeggen van... Uh, nou, uh, laat het er maar op aankomen. Uh, dan zullen we nog wel eens zien. Maar uh, ja, ik, ik denk dat de meerderheid toch ook wel weet... dat de gevolgen voor het financiële systeem erg groot zouden zijn... Uh, uh, mocht men echt het zover laten komen dat het tot op, op, op wanbetaling aankomt. Maar zowel in de Verenigde Staten als in Europa... Uh, lijkt het erop dat binnenlandse politiek, politi politieke belangen... Uh, ja, een oplossing in de weg staan. Hoe gevaarlijk zijn ze bezig? Nou, het spel wordt hoog gespeeld. Dat geldt, uh, dat geldt zowel in Amerika als in Europa. Um, dus dat, ja, dat, dat, dat tekent ook het risico. En dat zeg ik, in Amerika is het echt aan of uit. Hè. Of het komt goed en dan, uh, dan is, laten we alles weer achter ons. En dan zijn alle, ja, alle problemen wil ik niet zeggen, voorbij. Want dan moet het natuurlijk bezuinigd worden. En die, en die schuldenberg die moet daar uh, teruggedrongen worden. Um, in Europa, zelfs als men nu... Uh, tot een oplossing voor uh, bijvoorbeeld Griekenland komt, uh, Portugal misschien ook, die dan een, een aanvullend steunpakket nodig hebt, hebben. Daar willen ze de, de private sector, dus de banken vooral ook, uh, ook bij betrekken. Uh, ja, zelfs als men, men daar komt, uh, dan, dan weet ik, ben ik nog niet zeker van dat de onrust ook voorbij is, omdat je toch. Um, uh, het komt ook, ook aan dat die landen laten zien dat ze het kunnen. En daar is het natuurlijk nogal twijfel over. En je, je ziet ook hoe snel uh, geloofwaardigheid verspeeld kan worden. Bijvoorbeeld wat er in Italië gebeurd is. Hè. Italië was heel lang uh, ja, zat een beetje onder de horizon van beleggers. Dus dat, uh, nou, dat is iedereen, dat, dat gaat wel. Um, toen konden ze een bezuinigingspakket aan. Nou ja, op zich positief. Hè. Ze wilden dat tekort uh, terugdringen naar nul in een aantal jaren. Daar wordt er ruzie over gemaakt. En plotseling is alle geloofwaardigheid weg. Ja. En uh, nu is het in ieder geval in een van de Kamers is het goed gekeurd gisteren. Vandaag uh, waarschijnlijk weer. Maar dan, dan zal je zien dat die, die risicopslagen waarschijnlijk nog wel even hoog blijven. Omdat men nu zit te wachten van ja, ze zeggen het wel, maar nu moeten ze het ook laten zien. Dus die, die geloofwaardigheid is heel snel verspeeld. Uh, en het kost toch tijd om dat terug te winnen. Ja en, en in hoeverre speelt de bankentest van vandaag daar een rol bij? Want we zien nu dat de beurzen met verlies zijn geopend in afwachting van het bekendmaken van door de Europese bankautoriteit van die, van die test. Eerder hebben wij gesproken met uh, een van onze redacteuren... die, die aangeeft uh, juist dat er duidelijkheid komt is belangrijk... want die duidelijkheid die was er niet. Kijkt u daar ook zo tegenaan? Ja, natuurlijk is het fijn als er duidelijkheid komt... maar um, er wordt ook wel met heel veel sceptisch gekeken naar die bankentest. En daar zitten aannames in over uh, wat er met de economie gebeurt... en dat die gaat krimpen en dat de beurzen naar beneden gaan. Uh, maar wat er uh, in ieder geval niet... niet ja, laat ik zeggen, verplicht in zit, is eventueel een afwerdering van, uh, van staatsobligaties... Van, uh, van Griekenland, Portugal, Ierland, et cetera, of, of een waardedaling ervan. Daar, daar hebben de banken nogal wat vrijheid in, hoe ze daarmee omgaan. En dat is natuurlijk wel waar iedereen nu naar kijkt. Als je kijkt hoe uh, banken op de beurs hebben gedaan... hoe bijvoorbeeld Italiaanse banken de afgelopen week op de beurs hebben gedaan... Uh, dan zie je dat daar, dat daar de zorgen liggen van beleggers... juist die blootstelling aan staatsobligaties. En als je dat in die stresstest... Uh, niet meeneemt, dan heb je eigenlijk die duidelijkheid nog niet. Ja. En ik, doel, ik snap het politieke probleem wel. Dat als je als politiek, hè, wat het min of meer is, gaat zeggen van, uh, nou, waardeer het maar af met zoveel procent. dan gaat in de markt het idee leven van, uh, nou, ze geven het op en, uh, en, en dat is dus waar we op aan moeten sturen. Ja. Dus ik, ik snap het politieke probleem wel. Maar dat is natuurlijk een van de kernpunten die in die stresstest uh, niet of zeer beperkt zullen worden meegenomen. Dus u hecht niet zoveel waarde aan de uitslag van die test. Het geeft op sommige punten duidelijkheid. Uh, uh, ik, ik denk dat er wel een aantal banken zijn die, die het niet zullen halen, die moeten dan aanvullend kapitaal ophalen. Dat is, dat is positief. Maar uh, beperkt, ja, ja. omdat, omdat uh, een van de grote punten denk ik niet, uh, ja, er niet voldoende in zit. Nou ja, ja, goed, ik vraag het omdat uh, natuurlijk wel uh, andere mensen wel waarde daaraan hechten, denk ik. Hè? Want het zal zo invloed hebben, toch, op de beurs en op de markten. Tuurlijk, het kan, altijd, het kan altijd mee of tegenvallen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar wat ik zeg, als je, het, is, het is bekend dat dat er, dat, dat er maar ja, in beperkte mate in zit. Uh, dus uh, ja, die sceptisch is, is er wel. Dus in die zin kan je misschien zeggen... nou ja, hè, de verwachtingen zijn niet zo hoog, dus misschien valt het alleen maar mee. Dat, dat kan heel goed. Het gaat natuurlijk altijd om... een beursreactie is natuurlijk altijd van... het gaat altijd om het uiteindelijke resultaat. Maar het gaat er ook om wat er verwacht is. En die, uh, nou ja, die sceptisch die ik net noem... Ja, die is, denk ik, vrij wijdverbreid, toch? Joost van Leenders, econoom bij BNP Paribas Investment Partners. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dan naar onze correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Want nog twintig passagiers van het Russische cruiseschip, de Bulgaria. dat vorig weekend in de Wolgakap seisde en zonk. worden vermist. Er is geen hoop meer dat ze nog in leven zijn. Onder dertien lichamen zijn inmiddels geboren. Premier Poetin zegt dat de ramp te wijten is aan onverantwoordelijkheid en hebzucht. Geert, eh. Um... Nou, is dat niet een beetje cynisch dat uh, juist Poetin dit zegt... Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Uh, aan de ene kant zegt Poetin uh, hele juiste dingen. Hij, hij heeft uh, hele boze woorden uh, laten horen tijdens zijn bezoek uh, gisteren aan Kazan. Hij heeft uh, bloemen gelegd, hij uh, heeft uh, de slachtoffers betreurd. Hij heeft gezegd dat er schuldigen moeten worden gevonden. Uh, nou, hij zegt, hoe, hoe kon dit gebeuren? Hoe kon het uh, dat zo'n schip uh, zonder vergunningen uh, toch opereerde. Maar uh, ja, waar hij eigenlijk aan voorbij gaat is dat uh, dit incident, deze tragedie, heel veel zegt natuurlijk over de staat waarin Rusland verkeert. Poetin probeerde terug te brengen tot een incident. Eh, zoals elke keer gebeurt wanneer er weer eens een vliegtuig naar beneden komt... of een andere eh, ramp gebeurt. Men zoekt de schuldigen. Eh, schuldigen worden snel gevonden en gestraft. Maar er worden geen brede politieke consequenties aan verbonden. En wat je dus ziet eh, met, met deze tragedie... is dat het eigenlijk heel veel zegt over... Ja, hoe Rusland zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. En dat zijn tien jaar dat Poetin als president... en nu als premier aan de macht eh, is geweest. Je ziet dat... Eh, ja, dat er wijdverspreide corruptie is die het mogelijk maakt... dat dit soort uh, oude schepen, ook vliegtuigen... steeds maar weer door allerlei controles uh, komen. Um, en dat heeft uh, veel commentatoren hiertoe gebracht uh, om ja, te zeggen... ja, die Bulgaria, dat schip, staat eigenlijk model voor de staat... waarin Rusland op dit moment verkeert. Niet alleen trouwens het, het, het schip zelf, maar ook het feit dat mensen... Uh, omdat ze ook al zien ze dat dat schip in zo'n staat verkeert. Er zijn geen toiletten bijvoorbeeld, er zijn een hele, heleboel dingen mis mee. Toch kopen mensen tickets kaartjes om met zo'n schip mee te gaan. En dat geeft ook een beetje weer ja, de, de positie van de Russische bevolking... in de huidige situatie. Ja, en de huidige deplorabele staat dus. Want is er ook al iets meer over dat schip? Ja, het had dus geen vergunningen. Het was dus oud. Het was dus echt gewoon slecht. had niet mogen varen. Alles was er mis mee eigenlijk, ja. Het, het is echt een combinatie. Nou, Poetin noemde het al hebzucht, dat speelde er zeker mee. Um, wat heel belangrijk is, is dat, dat het heel moeilijk is om uit te vinden... bijvoorbeeld wie precies de eigenaar is. Want er was iemand die het schip exploiteerde, maar dat was niet de eigenaar. Uh, dus daar zit weer iemand achter en daar zit weer iemand achter. Dus men weet nog steeds niet precies uh, wie uiteindelijk uh, ja, daar helemaal achter zit. Wie uiteindelijk verantwoordelijkheid moet dragen voor de staat waarin het schip verkeerde. Maar het had inderdaad het had geen vergunningen. Um, uh, het was in een hele slechte staat... Um we hebben ook gezien uh, een interview deze week... van uh, een voormalige kapitein van dat schip, Yegeny Minjaev. Uh, die vertelde, nou, toen ik er op voer... hij heeft er twee jaar op gevoerd, toen het nog een andere naam droeg... Uh, toen was het al in een hele slechte staat. Uh, de, de, de eigenaars wilden gewoon geen geld investeren... om het schip uh, ja, op, op orde te brengen. Het had best nog langere tijd kunnen dienen... maar ja, het, was, het was gewoon niet, uh, uh, niet goed voor de vaart. En uh, hij noemde ook als voorbeeld uh, ja, dat er bijvoorbeeld... Uh, mondjesmaat brandstof werd verstrekt. Er werd zoveel brandstof verstrekt voor dat schip... dat het net heen en weer zou kunnen varen van punt A naar punt B en terug. Um, maar ja, niet voldoende voor, voor calamiteiten. En dat heeft ook mede uh, ja, mogelijk gemaakt dat dat schip waarschijnlijk ten onder is gegaan. En ligt het nog steeds op de bodem van de wolgen? Het ligt op de bodem van de Volga. Uh, de bergingswerkzaamheden, of de, de, de zoektocht naar de, de laatste slachtoffer gaat natuurlijk nog door, ook in de wijde omgeving. Uh, het schip zelf is inmiddels helemaal uitgekampt. Daar zijn geen lichamen meer. Uh, maar men is nu bezig om, het, uh, ja, om, om gaten te dichten, om het schip klaar te maken voor uh, het lichten, lichten. En dat zal waarschijnlijk, uh, nou dat is het stond voor zaterdag gepland. Maar dan, uh, ik weet niet of alle apparatuur, de kranen en de pontons dan al ter plekke zijn. Maar waarschijnlijk zal het op zijn laatst dan. Uh, zondag beginnen. En dan, uh, nou dan, als dat schip dan eenmaal boven is... zal dat hopelijk weer nieuwe aanwijzingen kunnen geven... aanwijzingen kunnen bieden uh, naar de oorzaak waarom het toch uh, is gezonken. Goed. Geert Groot, Koerkamp in Moskou. Dankjewel, Geert. De eerste meters zijn geslecht. De kop is eraf. De Rotterdamse schoorsteen is wat kleiner geworden. We doen straks meer over is de verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart. Er is een spoedreparatie aan de gang op de A29-bergen op zomer richting Rotterdam. Tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht nog steeds 10 kilometer file. Drie rijstroken zijn da daardoor dicht. Wilt u naar Rotterdam, kunt u beter omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9. En dat de Vlaamse nationalisten vorige week de formatie opliezen in België stijgt... Hun populariteit. Dat blijkt uit de laatste peilingen. Ze zijn vooral populair bij ondernemers. Die vinden de harde taal van de Vlaams-nationalisten... over de Waalse werklozen wel prettig. Correspondent Joris van Poppel ging op de taalgrens naar een Vlaams bedrijf... om te kijken waarom de Vlaams-nationalisten zo geliefd zijn. Westvlees. Een gigantische slachterij in West-Vlaanderen. Dicht bij de grens met Wallonië en Frankrijk. Worsten, blinde vinken, hamburgers... Ze maken hier alles wat de Belgen graag lusten. 1100 werknemers, veel Vlamingen aan de lopende band, een paar honderd Noord-Fransen, maar opmerkelijk geen enkele Waal. Directeur Jos Klaas, hoe komt dat? Het is een ongekend feit dat mensen uit Wallonië niet zo mobiel zijn. En hebben wij in België dan toch een werkloosheidsuitkering die aard is dat het zich niet loont om heel verre afstand te gaan doen. Zodat die mensen liever blijven waar ze zijn en inderdaad op de werkloosheidsuitkering blijven. Wat vindt u daarvan? Wij zijn daar natuurlijk diep ongelukkig over. In Wallonië is de werkloosheid met 13% torenhoog. Terwijl net over de taalgrens hier in Vlaanderen bedrijven nauwelijks aan personeel kunnen komen. Dat moet veranderen, vinden Vlaamse ondernemers. Patrice Bakeroot van VOCA, de Vlaamse werkgeversorganisatie. Het probleem is dat uh, werkzoekende Waalse mensen te weinig geactiveerd worden om een job in Vlaanderen te komen zoeken. Waardoor dat Vlaamse bedrijven die mensen nodig hebben op vandaag, die onvoldoende krijgen. Nu zeggen veel uh, walen natuurlijk, ja, het is ook een cultuurverschil en vooral ook een taalverschil. We spreken geen Nederlands, dus daar kun je ook geen baan vinden hier. Ja. Nee, dat is geen enkel probleem. Het taalverschil en het cultuurverschil is er ook met mensen vanuit Noord-Frankrijk die hier komen werken. Dat zijn er etelijke duizenden die iedere dag naar onze provincie West-Vlaanderen komen voor hun job te doen. Die hebben hetzelfde cultuurprobleem, die hebben hetzelfde taalprobleem. Maar men is daarop georganiseerd in de west vlaamse bedrijven. Alle aanduidingen zijn tweetalig, zijn met beeldsignalisatie. Dus men is perfect georganiseerd om dat op te vangen vanuit de bedrijven. Dit mag geen probleem zijn voor Walse werkzoekenden. Maar dat is het wel, vindt vleesverwerker Jos Klaas, die ieder jaar 100 vacatures heeft. ze Allemaal aanbiedt in Wallonië, maar uit Wallonië nooit een reactie krijgt. In België hebben we even altijd gezegd van ja, we hebben een, een vangnet. Maar uh, veelal is gebleken dat het vangnet heel, heel, een hangmat is. En dat de mensen er gewoon blijven in hangen. En het hangmatprincipe moet echt vervangen worden door een vangnet. Waardoor mensen effectief gedwongen worden om na enige tijd uh, terug te, uh, aan de slag te gaan. En uh, dus noods een, uh, een tiental kilometer verder te gaan en, en werk, te, werk te aanvaarden. En dat is precies wat de grootste Vlaamse partijen eisen in deze formatie. Hervorming van de arbeidsmarkt. Dat is goed voor Vlaamse bedrijven en ook voor werkloze Walen. Klinkt logisch, maar politiek ligt het allemaal wat gevoelig. Want de Belgische vakbonden zijn tegen. Ronald Duval van de Waalse Socialistische Vakbond. De Vlamingen willen ultraliberaal beleid, zegt hij, en dat was juist de oorzaak van de economische crisis de afgelopen jaren. Werkloosheid komt niet omdat mensen niet willen werken of lui zijn, maar omdat bedrijven failliet gaan. Zo simpel is het. S'il y a des chômeurs, c'est parce qu'il y a eu des fermetures d'entreprises. Les gens qui sont au chômage l'ont pas demandé, d'être chômage. Patrice Bakerood van de Vlaamse Ondernemers. Meer in het zuiden van Wallonië, rond de strik rond Charleroi, zijn al verschillende generaties werkloos. En die moeten toch echt eens goed aangepakt worden om naar een job te gaan. Zodanig dat die mensen die we nodig hebben op de werkvloer ook een job nemen en een stuk meer waarde creëren in hun eigen leven. Hervormen van de arbeidsmarkt. De Vlamingen kunnen er niet op wachten. Maar er zal toch eerst een Belgische regering moeten komen. En dat kan nog even duren. Tien voor half tien. U luistert naar de NOS, naar het Radio 1-journaal. De Turkse bekerwinnaar Beziktas heeft de nationale beker teruggegeven aan de Turkse voetbalbond. Beziktas is door de arrestatie van de vicevoorzitter en de trainer betrokken geraakt... bij het enorme corruptieschandaal in de Turkse voetbalcompetitie. In Istanbul, onze correspondent Bram van Meulen. ja, dat is opmerkelijk dat Beziktas die beker heeft teruggegeven. Oh. Maar waarom hebben ze het gedaan? Het is een initiatief van de supporters zelf, die het bestuur van Beziktas hebben gevraagd die beker terug te geven uit protest tegen de arrestaties van de afgelopen dagen. En ze geven hem pas terug als Besiktas gezuiverd is... van alle beschuldigingen uh, ja, die nu de ronde doen. Uh, zoals je weet, uh, op dit moment zitten de trainer van Besiktas... de technisch directeur en de vicevoorzitter van de club... allemaal vast op beschuldiging van omkoping. Gisteren kon we bijvoorbeeld lezen dat uh, een speler van een kleinere club... een renpaard ter waarde van 150.000 dollar cadeau was gedaan... als hij slecht zou spelen tegen te Besiktas. Te te Besitas geeft uh, de beker niet terug. Uh, als schuldbekentenis dus van uh, dat soort praktijken. Maar als protestactie tegen dat justitieel, uh, justitieel onderzoek. Maar ook als drukmiddel tegen de Turkse voetbalbond. om zo snel mogelijk uit, uh, uit deze crisis te komen en die crisis te bezweren. Hmm. Nou, dat is een interessante zet. Uh, Landskampioen Federbadje <laughs> en de andere ja. clubs die betrokken zijn bij het schandaal. Wat doen die dan? Uh, nou, die, die hebben minder spectaculaire acties dan, uh, dan de fan van Besiktas. Maar uh, interessant is dat Besiktas tegen Fenerbahçe, de landskampioen van dit jaar had moeten spelen eind uh, van deze maand... Uh, voor de Turkse Supercup. Uh, maar ja, bij Fenerbahçe is het nog een veel grotere rotzooi zoals je weet. De, voor, voor me, de machtige voorzitter van Fenerbahçe is afgelopen zondag gearresteerd. Er zijn ook daar tal van bestuursleden van spelers uh, ondervraagd door de politie vastgezet. En die club kan nog altijd de landstitel verliezen en zelfs degraderen als uit onderzoek blijkt dat er inderdaad strafbare feiten uh, zijn gepleegd. Kijk, de Turkse voetbalcompetitie is in de afgelopen twee weken volledig in elkaar gedonden door dit schandaal. En het ziet er niet naar uit dat de reputatie van die grote clubs uh, 1, 2, 3 gerepareerd kan worden. En wat doen de voetbalkijkers in de tussentijd? Die protesteren door massaal hun dure abonnementen op betaald tv in te leveren. Gisteren hoorde ik dat er 100.000 leden. Hun, uh, hun decoder hebben in, terug ingeleverd mm. omdat ze dit niet langer pikken. Je vertelde je al eerder dat Turkse sportjournalisten vertellen dat ze dit al heel erg lang vermoeden. Al jaren ja. geleden aanwijzingen hadden. Waarom komt dat nou allemaal zo naar buiten? Ja, dat is uh, een interessante vraag. Ik denk niet dat het toeval is dat het gebeurt na de verkiezingen van, uh, van afgelopen 12 juni. Die groots werden gewonnen door de regering van premier Erdogan. 50% van de stemmen kreeg hij. Uh, wat heel veel mensen zeggen is dat dit het moment is geweest en is gekozen door de regering om de macht, die enorme macht van de voorzitters van de voetbalclubs te breken. Je moet nagaan dat die, die mannen zijn niet alleen heel machtig in het voetbal, maar die hebben ook allerlei belangen in de sectoren daaromheen. Bijvoorbeeld de voorzitter van Fina Bartje, meneer Jilderim, die is uh, verantwoordelijk geweest voor de bouw van talloze legerbasis van de NAVO in Turkije. Dus een zeer machtige zakenman en het idee is dat de regering de macht van die zakenmannen wil breken. En in elk geval voor wil zorgen dat uh, het nieuwe hoofd van dat soort clubs iemand is die de regering goed gezind is. En er is geen beter moment om dat te doen, net nadat je met 50% van de stemmen bent gekozen. En uh, geen beter moment uh, waarop je zo zelfverzekerd bent dat je denkt dat je die macht wel kunt breken. En dat is wat we, wat we nu zien. Maram Vermeulen vanuit Istanbul. Het is uh, zes minuten voor half tien. Nu luistert het naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan uh, naar de Achterhoek. Festival De Zwarte Cross barst vanmiddag los in Lichtenvoorde. Voor de beveiliging is iets nieuws ingeschakeld. Een zogeheten gatekeeper-detectiesysteem. Dat tot nu toe alleen voor defensie en door defensie is gebruikt. Pieter Hokkenborg is uh, van de Zwarte Cross-organisatie. Meneer Hokkenborg, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, dat uh, klinkt nogal specie, gatekeeper. Uh, hoe ziet het eruit? Ja, het klinkt inderdaad aardig situaties. Uh, ja, het is een soort van uh, een, uh, een systeem met allerlei verschillende camera's... Waar, waarmee we dat op uh, ja, grote afstand kunnen inzoomen op bezoekers of op bepaalde gebieden van het terrein. En dat was een keer erg gebruikt in Afghanistan. En uh, nou ja, we hebben contact uh, gekregen met dat bedrijf, het bedrijf Vitalis. En uh, ja, het leek me ook erg geschikt voor, uh, voor ons festival. Verwacht u oorlog? Nee, eigenlijk niet. Ja. You, dat je dat, uh... <laughs> nee, nee, oorlog maar Dat laat hij vast niet op aan, die gatekeeper. Wat moet, moet hij in de gaten houden dan? Uh, nou ja, het is natuurlijk. Uh, alles, uh, alles heeft natuurlijk te maken je, We hebben vorig jaar 148.000 uh, bezoekers gehad. En die verwachten dat je ook uh, minimaal loopt te gaan halen. En uh, nou, veiligheid gaat voor alles. En uh, als, als we die. Uh, uh, die zijn een merkele waarboren, zo'n derde systeem, dan moet het er maar gewoon komen, dat is het eigenlijk. En we hopen natuurlijk dat we het niet uh, heel uitgebreid nodig gaan hebben. Maar uh, het is er. En, uh, en we kunnen er goed mee uit de voeten. Ja, maar wat, wat, wat, wat kunnen die camera's? Want het zijn drie camera's, hè, geloof ik. Met, met ieder ja. twee lenzen. En die, die, die kunnen dag en nacht het hele terrein in de gaten houden. Wa waar bent u dan naar op zoek? Uh, we zijn naar nou, niks op zoek op dit moment. Alles gaat uh, voor spoedig en het neer zit te lekker Maar dan hoef je uh, toch heel die, die, dat hele systeem niet in te voeren? Het klinkt zo overdreven. Nou, ik, ik, ik, ik denk dat uh, uh, met 148.000 bezoekers in een weekend, dat het, uh, dat het best oké okay is om ook, uh, in het donker, uh, dat het systeem kan ook warmte, warmte zien en uh, kan in het donker, je kunt uh, kilometers uh, ver inzoomen, dat soort, uh, dat soort dingen. En dan mocht er echt wat gebeuren, uh, dan is het toch heel, heel fijn om achterstand te hebben, denk ik. Hoe, hoe moet het gaan werken? Stel dat die gatekeeper iets waarneemt, wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, we houden, het, we houden het natuurlijk in de gaten. We zitten hier met, uh, met, uh, uh, met een heel aantal uh, beveiligingsmedewerkers en we zitten natuurlijk met ons eigen team hier, dus uh, ja, dan gaan er gewoon andere dingen in werking. Ook de voorzitterstoep, we hebben en... Uh... Allerlei verschillende rampscenario's staan vastgelegd. En uh, nou ja, we gaan okay. er natuurlijk vanuit dat dat allemaal niet nodig is. Maar uh, we staan uiteraard paraat voor de bezoekers. Ja. ja, nou had u vorig jaar natuurlijk heel erg veel last van het, uh, het vervelende weer. Het slechte weer, het noodweer. Daar ja. gaat zo'n camera niet iets aan doen. Wat, wat, ja. hoe, heeft u zich daar, of, hoe heeft u zich daarop voorbereid? Uh, regenjas op dit moment. Ja. En een regenbroek en een paar goede schoenen. En uh, veel goede zin. En uh, nou ja. Daar kun je een beetje wel mee aan. En, en, nog, en, uh, en de grote festivaltenten nog even extra gecontroleerd? Want die storten vorig jaar naar beneden. Nou ja, die, waren, die, die hebben vorig jaar ook 10.000 keer gecontroleerd. Uh, maar vorig jaar hebben we met zo'n extreme weersomstandigheden uh, te maken gehad. Die, die waren zelfs niet uh, voorspeld door alle weersdeskundigen. En, uh, maar uh, nee, alles uh, ligt er goed bij. En uh, uiteraard controleren we alles wel al 10.000 keer. En we hebben op alles voorbereid. Okay. En uh, de verstelling uh, is er goed. Ik hoop op een zonnetje voor u, meneer Holkenborg. Ja, bedankt. Ik ook voor jullie. <laughs> Pieter Holkenborg van de Zwarte Kros, dank u wel. Even naar Rotterdam, maar die schoorsteen die gesloopt wordt... schoorsteen van bijna 70 meter hoog staat op omvallen... naar de harde wind van gisteren. Matthijs van der Wiel uh, is er vlakbij, zo te horen. 70 meter Vlakbij? Vast... Oh, je bent erin. <laughs> oh, <jay. laughs> Moet je eens luisteren. Ja? Hoor je het? Dit is ja. dus het stuk wat er al af is. Oh, gelukkig. Ik ga er even uit, hoor. Ja. Nee, het is er al voor het eerste stuk. Het ligt hier uh, op de grond, op het uh, industrieterrein. Een stuk van vijf meter wat er afgezaagd is door een uh, sloper in een bakje. Een bakje dat daar uh, hing aan een hoge kraan. Een andere kraan had uh, het bovenste stukje vast. Heeft het naar beneden getakeld. En daar zijn ze toch een uurtje mee bezig geweest om daar doorheen uh, te zagen. En dan konden ze conclusies trekken over hoe het verder moet. Vraag ik even aan de sloper. Want het is lichter dan u gedacht had... Ja, dat klopt. We hebben bovenin nooit niet kunnen kijken hoe dik het staal was. Uh, we zijn uitgegaan van de dikte onderin. Uh, daarom hebben we gekozen om op het hoogste punt 5 meter uh, eraf te gaan hijsen. Uh, het valt nu inderdaad mee bovenin, dus we gaan dadelijk een stuk van... Een groter stuk. Een groter stuk. Inderdaad, 15 meter schat ik in dat we er uh, nu oh, af gaan okay. halen. Nou, dan zijn ze over een paar uur klaar. Het gaat nog iets te langzaam voor de mannen op de fiets die hier achter het hek uh, staan... om te kijken naar wat dan een spectaculaire actie van het sloopbedrijf moest zijn. Die zeiden ja vroeger... Vroeger gaven ze zo'n schoorsteen gewoon een douw. Nou, je kunt het nog proberen, Matthijs. Matthijs had de wiel bij <laughs> uh, de schoorsteen in Rotterdam... die je niet tegenaan mag schoppen. Maar u hoort nog wel van hem later vandaag. Mm -hmm. Het is uh, half tien, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal... voor deze ochtend. Maandag zijn wij er weer. Maar het nieuws gaat door op deze zender. dacht u van Carl Johan de Zwart bij de KRO. Goedemorgen, Carl. Goedemorgen, Lara. Rechtszaken over beroepsziekten moeten veel sneller en beter worden afgehandeld. Dat zegt de vakbond FNV. Uh, naar aanleiding van een slepende zaak... die deze week na twaalf jaar procederen werd gesloten. En het is vandaag precies vijftien jaar geleden de Hercules-ramp. Op 15 juli 1996 stort het vrachtvliegtuig op vliegbasis Eindhoven neer. 34 doden en de nabestaanden... Willen een heropening van het onderzoek. Want ze willen erkenning van het ministerie van Defensie nu eindelijk is. En op je slippers naar het werk. Hoe vertel je een collega dat die stinkt? SMS'en tijdens een vergadering. Twee dames uit Laren en Wassenaar weten hoe we ons op het werk horen te gedragen. Oh jee. Hoort u allemaal in Caro. Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Greenpeace voert actie bij het hoofdkantoor van sportmerk Nike. Daar hangt een groot t-shirt aan de gevel waaruit groene vloeistof druipt. En volgens Greenpeace zijn Chinese fabrieken waarmee Nike zaken doet slecht voor het milieu. Ballas Nedam heeft de eerste helft van het jaar de winst zien verdubbelen... van 2 tot 4 miljoen euro, maar de omzet van het bouwbedrijf is gedaald... van 625 tot 608 miljoen. Op Sulawesi in Indonesië is de vulkaan Lokon uitgebarsten. As, lava, zand en stenen worden honderden meters de lucht ingeslingerd... en mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. En u hoorde het net, in Rotterdam is een sloop begonnen van de schoorsteen... die gisteren knakte door de harde wind. Schoorsteen staat op een industrieterrein dat niet meer wordt gebruikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met op de A6 Emmeloord richting Jauren tussen Afrits en Nicolaaska en Knopend Jauren drie kilometer file. Er staat namelijk een auto in brand en dat houdt één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Knopend Badhoevedorp en Amstelveen vijf kilometer na een ongeluk... Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, Koenplein richting de Nieuwe Meer, tussen Afrit Uijmuiden en Sloten 3 kilometer. En nog steeds de A29 Bergen op zoom richting Rotterdam. Een spoedreparatie aan de weg. Het maakt tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht een vierde van 8 kilometer. Drie rijstroken zijn dat dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. Rechtszaken voor mensen die ziek zijn door hun werk duren veel te lang. Amerikanen mogen weer Russische kinderen adopteren. Nabestaande slachtoffers Hercules Ramp willen heropening van het onderzoek... en het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Het is ruim twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Oh. Marielle Beers heeft deze week als standplaats Woensdrecht. Op een opleiding waar de praktijk bijna letterlijk door je leslokaal komt rijden. Of moet ik zeggen vliegen? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Rechtszaken over beroepsziekten moeten veel sneller en kundiger worden afgehandeld. Dat zegt de vakbond FNV na aanleiding van een slepende zaak... die deze week na twaalf jaar procederen werd gesloten. Goedemorgen, Marjan Schaapman, directeur bureau beroepsziekten van de FNV. Goedemorgen. Wat was dat voor zaak? Nou, het ging om uh, drie dames die werkten bij de keuringsdienst voor zaai- en pootgoed... met uh, grasmonsters. En deze vrouwen hebben jarenlang uh, onder uh, uh, slechte ventilatieomstandigheden gewerkt. En bovendien was de vochtigheidsgraad uh, veel te hoog. En daardoor kregen ze onverantwoord hoge uh, stofconcentraties binnen. Ja. En uh, bepaalde gevaarlijke organische stoffen, zoals endotoxinen die uh, uh, zelfs vijfduizend keer de concentratie uh, hadden... die is toegestaan door de Gezondheidsraad. En daar zijn de, daar zijn de dames uh, ziek van geworden. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is logisch. En uh, ze vielen uit met concentratie, geheugen, klachten... Uh, uh, extreme vermoeidheid. En die klachten die bleken uiteindelijk chronisch te zijn. Ja, dus ze klachten... zijn ook arbeidsongeschikt Precies, geworden. permanent. Ja. helemaal. Ja. Ja, en de Hoge Raad heeft daar nu dus eindelijk een uitspraak in gedaan. Hoe zit dat dan? Waarom heeft dat zo lang geduurd? Uh, nou ja, dat, uh, uh, dat is helaas geen uitzondering in dit soort zaken. Deze zaak is weliswaar extreem lang, maar beroepsziektezaken duren altijd heel lang. En dat heeft ermee te maken dat um, verzekeraars of werkgevers sturen hun zaak altijd door naar hun verzekeraar. En verzekeraars gaan vervolgens de hakken in het zand zetten en eindeloos traineren in de hoop dat slachtoffers opgeven, dus eigenlijk afhaken... en het hem dan geen geld kost. Ja, dus op een gegeven moment staat de werknemer tegenover de verzekeraar. Dat is eigenlijk het, wat er aan de hand is dan. En die verzekeraar klopt, die heeft ja. alle middelen tot zijn beschikking... om uh, die zaak eindeloos te rekken. Dat klopt. Ja, er worden eindeloze batterijen, uh, advocaten ingezet... Om, uh, uh, ja, om, om in het geweer te komen zeg maar, tegen die claim... Dus uh, en, nou, is het dan eigenlijk niet het probleem dat werkgevers... Uh, die hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Is dat niet ja. het probleem eigenlijk? Nou, op zich is dat natuurlijk niet het probleem. Op zich is het prima dat werkgevers zich verzekeren tegen dit soort risico's. Want uh, ja, anders zouden ze zelf uh, die kosten moeten dragen. En dat kan, best heel, uh, dat kan flink in de papieren lopen. Alleen ja. die verzekeraars... Ja, die zijn er om te verzekeren. Het woord zegt het al. En, uh, uh, en dat, dat is niet wat ze doen. Zij keren bij, bij een fout van de werkgever, keren ze niet uit... maar gaan ze, ja, gaan ze, komen ze in het geweer. Traineren gaan ze. Z ze traineren, ze gedragen zich. En ik, ik kan het echt niet anders noemen. Ze gedragen zich echt onfatsoenlijk. Maar ze hebben een gedragscode, daar houden ze zich gewoon niet aan. Nee, dat klopt. Sinds 2006 uh, is er een gedragscode. Dat is, uh, die is ook tot stand gekomen naar aanleiding van dit soort praktijken. En die gedragscode die is onlangs uh, onder de loep genomen door de ombudsman. En daar kwam uit, ja, dat, dat, dat verbaast mij niks. Dat, dat men zich daar echt niet aan houdt. Die drie vrouwen die nu daar twaalf jaar procederen... Uh, uh, uh, dat dat nu pas klaar is. Uh, ik bedoel, Je kunt naar de rechter toch? in dit land. Je gaat naar de kantonrechter en die doet een uitspraak. Ja, dat klopt. En dat is ook in dit geval gebeurd. Deze vrouwen die, uh, hebben aangelopen bij Bureau Beroepsziekte van de FNV. En uh, nou, in zulke gevallen kijken wij... Uh, uh, is, is, is het plausibel? Zit er een zaak in? En ja. dan, uh, dan gaan wij deze mensen steunen. Dan komen we bij de kantonrechter. En uh, inderdaad doet hij een uitspraak. Maar het, het probleem is dat die kantonrechter... Um, op, op, het, op dit hele specifieke gebied van beroepsziekte te, te weinig expertise heeft. En um, ja, dat betekent dat er dan vaak uitspraken uitkomen... die niet in lijn zijn met de, met de staande jurisprudentie... waardoor wij op een gegeven moment toch ook weer in hoge beroep moeten gaan. Het klinkt een beetje alsof eigenlijk het hele systeem niet deur... de rechter weet niet waar hij het over heeft... de verzekeraars willen niet over de brug komen, weigeren dat... Dus ja, u legt de zwarte Piet wel altijd bij andere partijen. Ja, ik, ik leg de zwarte Piet uh, inderdaad uh, bij, ja, bij waar ik hem zie. En uh, ja, het, het, het uh, uh, en kijk, het is natuurlijk wel zo. Bepaalde onderdelen kun je iets aan doen. Hè? Neem bijvoorbeeld die kantonrechter, uh, waarvan je zegt, uh, nou, het zou fijn zijn als, als die expertise wat omhoog ging. Nou, dat is heel moeilijk omdat dit soort zaken voor een kantonrechter geen dagelijkse kost zijn. Maar waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken... is dat je zegt, uh, uh, kantonrechters... wellicht uh, kan er een soort specialisatie worden gecreëerd. Er moet gewoon een rechter komen eigenlijk. Ja, nou, dat is, uh, dat is misschien te veel gezegd. Maar je zou wel bijvoorbeeld net als in de ziekenhuiswereld nu gebeurt. Hè, bepaalde ziekenhuizen nemen bepaalde aandoeningen onder hun hoede. Nou, zo zou je dat ook kunnen doen bij, uh, bij beroepsziektezaken. Je kunt zeggen, ja. uh, uh, in het noorden doet de rechtbank Assen het. En in het zuiden Maastricht. En nou ja, enzovoort. Gespecialiseerde rechtbanken dus En dan eigenlijk. krijg je dus ja, dan krijg je vanzelf specialisatie. Ja. Ja. U behandelt 50% van alle beroepsziektezaken in Nederland. Dat klopt. Ja. Uh, hoeveel zijn dat er? Nou, dat, uh, in de tien jaar dat wij nu bestaan hebben wij 750 uh, zaken op de rails gezet. Dus zijn wij met 750 zaken aan de gang gegaan. Dus gemiddeld zijn dat er 75 per jaar. Dat is, dat is niet zoveel eigenlijk. Nee, dat klinkt niet veel, maar nee. het zijn heel arbeidsintensieve uh, zaken. Ja, en je bent er twaalf jaar mee ja, bezig. Ja, ja. ja, precies. Nou ja. ja, helaas af en toe wel, ja. ja. Wat ja. gaat u nu doen om uh, nou ja, die specialisatie bij de rechtbanken door te krijgen? Nou, wij, uh, wij hebben natuurlijk geen invloed op de organisatie van de rechtelijke macht. Nee. En, uh, wat, wij, uh, wat wij doen is, is, heel simpel gezegd, gewoon doorgaan met waar we mee bezig zijn. En dat is werkgevers aansprakelijk stellen. Ons niet laten afschrikken door die vertragingstechnieken. En uh, ja, blijven procederen desnoods tot aan de Hoge Raad. Kijk, en waarom doen wij dat... Uiteraard om de individuele slachtoffers te helpen. Maar ook om op een gegeven moment bij de verzekeraars tussen de oren te krijgen. Luister eens verzekeraars. Uh, deze wijze van handelen die doet echt geen recht aan mensen die, ja. uh, die ziek worden van hun werk. Dus uw vertragingstactieken hebben geen zin. Nee, maar wees eens Wij eerlijk. Gaan gaat u dat lukken? Door. Gaan die verhouding veranderen, denk u, die verzekeraars? Nou, ik, uh, ik, ik ga er wel vanuit dat daar, uh, ja, ik, uh, dat daar een opening uh, te creëren moet zijn. Het is... Uh, het is He, ook de ombudsman heeft er uh, het een en ander over gezegd in, uh, in zijn rapport. En dat is echt niet mals. En uiteindelijk kost het natuurlijk alleen maar geld. Al die ja, uiteindelijk, nou, dat wil ik zeggen. Kijk, want u, u, zegt van, nou, u twijfelt een beetje van, nou zou dat gaan lukken? Kijk, het punt is, verzekeraars zouden op een gegeven moment eieren voor hun geld moeten kiezen. Want ook dit kost inderdaad ja. ontzettend veel geld. Twaalf jaar procederen. Precies, ja. Hartelijk Dan heb dank. je de schadevergoeding al te pakken. Precies. Ja. ja, precies. Marjan Schaapman, dank u wel. Directeur Bureau Beroepsziekte van de FNV. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Nederlandse boeren zijn blij met de regenval. De aanhoudende droogte van de afgelopen maanden was schadelijk voor de flora en fauna in ons land. Is de natuur nu weer hersteld? Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit, heeft het antwoord. Nou, eigenlijk is de natuur wel heel blij natuurlijk, dat er uh, flink wat regen valt en dat valt er. Um, maar heel veel van de schade die is opgetreden als gevolg van die droogte uh, is weer niet herstellen. Uh, neem het voorbeeld van de kikkers en de padden. Uh, die net tijdens het moment dat zij hun uh, kikkerdril hadden gelegd. Uh, en de, de jonge uh, kikkervis eruit kwamen, droogden veel van die poelen op. En dat is natuurlijk onherstelbaar beschadigd. Uh, de kraanvogels in het vochteloofeen hadden uh, flinke uh, hinder van uh, de droogte. Dus dat kan je niet meer herstellen. Um, er zijn wel beesten en planten die geprofiteerd hebben. Uh, vooral insecten hebben een goede tijd gehad, veel vlinders. Dus die uh, hebben wel weer baat gehad en die hebben weer voor meer nakomelingen kunnen zorgen. Dus het is een beetje wisselend. En ja, hoe de, verder uh, de toekomst zal zijn, dat moet toch even afwachten. Hoe het precies allemaal gaat doorwerken. Daar hebben we toch wat langer tijd nodig om dat uh, in kaart te gaan brengen. Ja, en iets onvoorspelbaarder dan het weer natuurlijk. Heeft u een vraag bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, het voor uw vraag van vandaag. Gaan wij terug naar Woensdrecht. Daar is vandaag voor het laatst Marielle Beers. In wat ooit de opleiding van Fokker was. Tegenwoordig heet het heel anders, hè, Emiel Paulissen. Ja, het heet heel anders. Je bent nu bij de Aircraft Maintenance and Training School. Dat klinkt meteen wel een heel stuk duurder. Dat klinkt een heel stuk duurder. Wat dat betreft kan ik wel zeggen dat wij opleidingen verzorgen die ook heel erg duur zijn. Uh, wij zijn onderdeel van uh, ROC West-Brabant, de afdeling vliegtuigtechniek van het Marquisaatcollege, en uh, wij verzorgen middelbare beroepsopleiding vliegtuigonderhoudstechniek. En het aardige van onze opleiding is dat uh, studenten, want wij noemen onze leerlingen studenten, dat die zich op twee niveaus kunnen kwalificeren: op het middelbaar beroepsniveau en op een Europees niveau. En dat Europese niveau, dat is bijzonder, hè? Ja, dat is wel heel erg bijzonder. En het betekent dat jongens die op een, bepaalde, op een bepaald niveau hier afstuderen... ook een Europees certificaat krijgen. En het grote voordeel van dat is dat ze in meer dan 30 landen in Europa... zonder meer in vliegtuigtechnisch onderhoud aan de slag kunnen. Dan staan we hier in een uh, praktijklokaal. Ja. Het is doodstil. Ja. Want het is vakantie, ja, het dus is vakantie, geen studenten ja. bekennen. Ja, ja, ja. Maar nou, dit is lijkt mij duidelijk. Bankschroeven zie ik. Ja, ik zie ja. boormachines. Ja. Een stuk vliegtuig volgens mij wat daar ligt? Ja, ja, hier worden in feite de basics van de basic training aangeleerd. Hè? Dus de basisvaardigheden uh, in vliegtuigtechnisch onderhoud. Nou hoor je vaak dat er een tekort is aan vaklui in de techniek. Geldt ja. dat ook voor deze sector? Ja, dat geldt ook voor, uh, voor deze sector. Uh, er zijn wel arbeidsmarktonderzoeken verschenen... waarin uh, duidelijk is dat wij in Nederland te weinig mensen aan het opleiden zijn. Ik moet wel zeggen, de, de branche is conjectuurgevoelig... Uh, soms ook wel incidentgevoelig. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld uh, terugdenkt aan 9-11... dan zie je dus dat er wereldwijd minder gevlogen gaat worden. Nou, minder vliegen betekent ook minder onderhoud aan, uh, aan vliegtuigen. En dat heeft dus ook wel uh, zijn consequenties voor de arbeidsmarkt. Maar uh, nou, in, uh, in het algemeen is het arbeidsmarktperspectief toch zodanig... dat het goed is dat ze gauw aan de bak komen. En komt wat hier binnenkomt, heeft het ook al het niveau of zitten er veel afvallers tussen? Nou, het is wel zo dat wij eh, kritisch kijken naar degene die zich aanmelden. Eh, we nemen ook testen af en eh, op basis daarvan gaan wij we wel naar eh, aanmelders eh, kijken. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen die hier begint het ook eh, tot aan de eindstreep eh, allemaal haalt. Ook wij hebben natuurlijk wel afval, maar dat is eh, beperkt. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat leerlingen die zich aanmelden enorm gemotiveerd zijn. Die zijn gemotiveerd voor de luchtvaart. En die vinden hier vaak al wat ze jarenlang gezocht hebben. Wij zitten ook echt met de school in een heel krachtige leeromgeving. De school staat midden op het terrein van een vliegtuigonderhoudsbedrijf. De, de vliegtuigen rijden gewoon voor de school langs. Ja, want de landingsbaan van de Defensie is hier ook om de ja, hoek. Ja, die zie je dus daar... Dus met een eh, beetje geluk ja. zie je af en toe een... een, een ja. wat, wat, wat landt hier eigenlijk? F-16? Ja, uh, bij Defensie uh, zie je F-16 ook heel veel uh, uh, helikopters en zo die hier landen. Maar uh, dit onderhoudsbedrijf, Fokker Aircraft Services... laat ook al haar vliegtuigen die hier in onderhoud zijn... Uh, landen op datzelfde vliegveld. En dan zie je, als je hier even uit het raam kijkt... dan zie je hier zo'n hele straat waar de vliegtuigen letterlijk voor de school langs rijden. Is er nog wel iemand met zijn aandacht bij de les dan? Uh, nee. <laughs> nou ja, kijk, dat, uh, op een gegeven moment wend je daar wel aan. Uh, maar het aardige is met, van deze school op dit terrein... dat uh, er ook snuffelstages in, het, in de hangar van Fokker gedaan kunnen worden. En dat is een mooie start voor een veelbelovende carrière? Ja, dat is de start voor een uh, veelbelovende carrière... in uh, het vliegtuigtechnisch onderhoud. Vanuit Woensdrecht hoorde u een bijdrage van Marielle Beers. Straks bevalt je Russische adoptiekind niet. Terugsturen kan niet meer. Eerst nu het weer. Straten stonden blank, terrassen bleven leeg. En er is een run ontstaan op regenkleding en paraplu's. Journaal en nieuwsitems over modderige campings. Nou, het meest besproken onderwerp van de afgelopen dagen. Zonder enige twijfel. Het weer. Massapsycholoog Hans van der Sande. goedemorgen. Ja, meest besproken onderwerp van het moment. Uh, met kop en schouders boven al die andere onderwerpen. Zelfs de eurocrisis. Hoe komt dat? Ja, uh, kijk. Het weer is natuurlijk altijd een onderwerp van gesprek geweest. En dat, Zeker. Dat komt omdat wij in Nederland zo'n wisselvallig weer hebben. In een land waar het weer heel stabiel is. Ja, daar hebben ze het niet over het weer. Want dat is gewoon elke dag is het prachtig weer en zo. En wat mensen eigenlijk graag willen... dat is dat alles een beetje het leven wat voorspelbaar is. En dat je van tevoren... Een beetje weet wat er aankomt en het liefst een beetje wat prettig ook. Nou, en als dat niet lukt, dan gaan mensen daarover praten. Ja. Dat is, dat is heel gewoon. Dat gebeurt ook als er, zeg maar, ruzie is in de buurt. Mensen daar, dan gaan mensen daar ook over praten. Of als er uh, een feest is, dan praten mensen daar. Dus gewoon, dus gewoon het dagelijkse leven. Alleen het wonderlijke is, dat wordt nou overgenomen door de media. Dus uh, je hoort het ook. Op de media. En het, nou, nou wordt dus eigenlijk een gewoon praatje wat mensen houden. dat wordt eigenlijk geprofessionaliseerd. Dat wordt daar door heel kundige mensen zoals u. wordt dat nou uh, besproken. Ja, wij doen het nu het... ook, hè, eigenlijk? Ja, en dan wordt het naar een hoger niveau getild, zeg maar. Ja. En jammer genoeg wordt het dan voor de gewone mensen. ja, die kunnen niet meer gewoon een gewone praatje houden. maar die moeten dan ook hele ingewikkelde dingen gaan doen. over lage drugsystemen. Terwijl ze eigenlijk alleen maar gewoon lekker willen mopperen. Dus ze willen gewoon zeggen rotweer. Ja, natuurlijk. Ja, dat is het ja, dus een uh, soort ondemocratisering van het weer ja, vindt ja, er plaats. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar het, ja, het zorgt ja, ja. ook wel voor een soort saamhorigheid, hè? Jawel, natuurlijk. Kijk, als het, als het allemaal, als het allemaal niet, zo, niet zo goed gaat... Nou, mensen worden er ook chagrijnig van, hoor. Dus wij, uh, wij doen onderzoek over nou, zeg maar, hoe, hoe, mensen, zeg maar, hoe de stemming is van mensen. En het blijkt heel duidelijk dat als het mooi weer is... zijn mensen gemiddeld in een veel betere stemming. Ja. maar er is ook wel zo dat, nou ja, als je allemaal samen iets vervelends meemaakt, nou, dan heb je ook wel een beetje de neiging tot zo'n morgen. Maar je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk wel bij, bij sneeuw. Als er ineens veel sneeuw valt, dan, dan gaan mensen, die gaan wel een beetje, die gaan het tegen elkaar zeggen. En, uh... Ja, sneeuwalarm ja. en weeralarm hè, hebben we ook net ja. gehad. Ja. ja, die weer, weeralarmen, dat is weer een voorbeeld van die professionalisering van het weer. Ja. Hè? Je kunt ook gewoon zeggen, het is rot weer. Ja, is. Het... Gewoon. Maar op een of andere manier, wij, willen eigenlijk, wij zijn eigenlijk zo, zo knap geworden in het beheersen van alles dat we willen ook het weer beheersen. Maar ja, dat zal voorlopig zal dat nog niet lukken, denk ik. Nee, en intussen uh, al die Nederlanders die op vakantie zijn op dit moment, want daar, uh, dat is ook een factor, leedvermaken, die genieten hiervan. Dat wij het zo uh, ja, met kleren weer hebben ver weg bent in een warm land en je hoort dan dat het hier ellendig is. Nou, dat is ja. ik had uh, gisteren nog met een vriend die in Italië zit... en die klaagde dat het daar 35 graden was. Ja. Oh, zo warm ik zo. Oh, het is ook, het is het ook is gewoon volksaard. Ja, ja, ja, ja. Heeft u ja, trouwens dat, ja. nog een voorbeeld van... Uh, want u zei professionalisering van een gewoon onderwerp. Ja, gewoon iets waar ja. mensen bij de kapper en op straat over praten. Ja. Zijn er nog meer onderwerpen die geprofessionaliseerd worden door de media? Ja, bijvoorbeeld, nou, zeg maar... Uh, uh, Ruzies tussen mensen, of scheidingen, of gewoon al die dingen die, die gewoon normaal ja. in het leven plaatsvinden, nou, die komen ineens op tv-programma's. Ja, boulevard, maar... achterklap, ja. nu.nl, dat soort dingen. Ja, uh, ja. ja. ja. ja. En dan zie je dus ook weer dat, dat dingen die het eigenlijk het gewone leven betreffen, en die een onderdeel van het gewone leven, die worden ineens ja. als een soort nieuws gebracht. Nou, ja. Dicht eigenlijk... bij de mensen, hè? Dat ja. is het credo. Precies, dat is het idee. En eigenlijk. Ik zou kunnen zeggen, ja, maar de media die moeten gewoon nieuws brengen. Maar het, is, het speelt ook wel mee dat natuurlijk in deze tijd er in het algemeen. dat men denkt dat er niet zoveel nieuws is. Nee, maar uit. Tenzij er, tenzij er be, besmette komkommers zijn. Precies. Ja, Oké, okay. hartelijk <laughs> okay. dank voor dit uh, kleine inzichtje in onze ja. uh, motivatie om het weer te brengen. Dank u wel. Een uh, hele prettige dag met het handen ja, ja, precies. Massapsycholoog psycholoog Hans van der Sanden. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel, maar toch is het moeilijk om er stil bij te blijven zitten. Mahala Raibanda met Mahala Djeaska. Balkanbiet was dat. Het is zeven uh, minuten voor tien. Rusland staat de adoptie van Russische weeskinderen naar de Verenigde Staten weer toe. Vorig jaar werden alle adoptieprocedures stilgelegd... nadat een Amerikaanse vrouw haar zevenjarige geadopteerde zoon terugstuurde naar Moskou. Goedemorgen, Peter Dankoer in Moskou. Goedemorgen. He. Waarom stuurde die vrouw destijds dat kind terug? Nou, het was gewoon rotlog. Onhandelbaar. Ja, ja, Mi een, een, een miskoop, ja. zou ik zeggen. Want dat is het, het klinkt natuurlijk wel hard... maar dat is het natuurlijk... het was helemaal uit de hand gelopen hier in Rusland. Het was handel, eh, handel in kinderen eigenlijk. Een, een zeer onzorg, onzorgvuldige adoptieprocedure. Ouders die niet gescreend worden. Kinderen die niet gescreend worden. Adoptiehuizen die... of adoptieorganisaties die je op het grote geld uit zijn. Enfin, een gecommercialiseerde adoptieprocedure. Uh, uh, jungle was het eigenlijk hier in Rusland. En is het eigenlijk nog steeds wel een beetje. En een onhandelbaar uh, jongetje, dat stuur je dus gewoon terug. Ja, en dat mocht. Wegeet, trouwens, ook ja, dat, de Amerikanen wordt dat verweten. Ja, maar vergeet niet dat ook Russische adoptieouders. zo'n 10.000 geadopteerde kinderen per jaar weer terugsturen naar het weeshuis. Ja, het is, het is ook een hele kinderhand Maar is het, nu mag het weer. Wat is er veranderd? Nou, men heeft met elkaar afgesproken dat men de procedures dus gaat, uh, gaat aanscherpen... en dat men alles volgens de conventie, de Haagse Conventie voor Adoptieregels zal accepteren... zowel van de Amerikaanse als van de Russische kant. En dat natuurlijk uh, meer toezicht wordt gehouden op de adoptieorganisaties... die contact hebben met de weeshuizen. Dat men het probeert, althans, uit de commerciële sfeer te, te halen. Ik betwijfel of dat lukt, gezien het niveau van de corruptie in, in, in, in dit land. Uh, maar het is in elk geval ook een noodsituatie voor uh, voor de Russen. Er zijn zo'n half miljoen kinderen die hier in kinderhuizen zitten, in ziekenhuizen zitten, die op een vorm van adoptie wachten. Want er is ja. eigenlijk voor die kinderen geen fatsoenlijke opvang. Nee, hoe komt het eigenlijk dat er zoveel kinderen in weeshuizen zitten in Rusland? Uh, dat komt omdat er veel gebroken huwelijken zijn in dit, uh, in dit, in dit land. Een enorm percentage huwelijken. Tweederde van het aantal huwelijken dat gesloten wordt, gaat mis. Kinderen worden daarvan vaak de dupe. En zoals je weet, het sterftecijfer in Rusland is ook nogal hoog. Ja. Uh, Dus Dus uh, kinderen worden al wat sneller wezen. Maar wat eigenlijk een, ook een vreselijk element is... van die hele kindertoestand hier in Rusland... is dat moeders... Uh, uh, moeders die niet getrouwd zijn, hun kinderen domweg achter, achterlaten in het ziekenhuis. Dat zijn er, dat zijn er tienduizenden die nou. in ziekenhuizen liggen die er eigenlijk niet thuis horen. En dat is een, dat is een probleem. Ik heb daar een paar jaar geleden in Jecaterineburg in de OER al eens een keer een reportage over gemaakt. Dan had een, een ziekenhuis, had er een hele vleugel moeten inrichten voor die kinderen. Want die weeshuizen nemen die kinderen niet op. Want ze zeggen, het zijn geen weeskinderen. Het zijn achtergelaten kinderen. En die ziekenhuizen weten niet wat ze mee doen. Want het zijn geen patiënten. Maar die kinderen moeten daar in elk geval tot hun vijfde jaar in zo'n ziekenhuis leven... als een semi-patiënt, voordat ze misschien ergens een plekje krijgen in zo'n weeshuis... of, wat dan de hoop is, geadopteerd worden door wel Russische ouders... als door uh, mensen uit Amerika of uit Europa. Ja, want waarom zijn die Russische kinderen zo populair bij Amerikaanse ouders... die zelf geen kinderen kunnen krijgen? Nou, a, omdat er ongelooflijk veel zijn hier. En dat het eigenlijk betrekkelijk goedkoop is naar, om, om, om, om die kinderen te adopteren. Ja. De procedures zijn wel lang en ingewikkeld. Maar er valt veel met geld te regelen. En er valt veel achterom te regelen of linksom, zoals het hier in, ja. in Rusland heet. Dus je hoeft je niet zozeer aan de regels te houden. Dat met die nieuwe overeenkomst tussen Amerika en Rusland. Dat, dat, dat, dat gaat misschien verbeteren. Verandert. Ja, dankjewel Peter Damkoer vanuit Moskou. Wij gaan naar het nieuws uh, van tien uur en daarna zijn we. We zijn we uiteraard bij u terug met de nabestaande slachtoffers hercules ramp. Die willen een heropening van het onderzoek naar dat vliegtuigongeluk dat is. Vandaag precies 15 jaar geleden. En dat hoort u naar het nieuws met Jan van de Putten. Tot zo. De proloop. Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie. De fiets, de sport, doping en zavelpijn. Zometeen van 11 tot 12...